Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Wordt Thierry Baudet zijn eigen partij uitgeschopt of niet? Bij Forum voor Democratie vechten ze elkaar de tent uit. Baudet stapte gisteren op als nummer 1 en als voorzitter... maar lijkt zich nu toch te bedenken... Als het aan hem ligt, bepalen de leden van Forum. Daarom bied ik me aan voor deze leidersverkiezing. De leden moeten dit maar beslissen. En mijn duistere vermoedens, mijn bange vermoedens... werd bevestigd natuurlijk door het feit dat het probeerde om mij uit het bestuur te zetten. Dus kun je nagaan hoe zij in de wedstrijd staan. Ja, inderdaad. Drie van de vijf bestuursleden willen dat hij ophoepelt. En de sloten van het partijkantoor zijn zelfs vervangen. Maar Baudet laat zich daar niet door uit het veld slaan. Hij zegt dat hij alle inlogs van de socials en het mailaccount van Forum heeft... Dus dat de leden binnenkort een mailtje kunnen verwachten over leiderschapsverkiezingen. Ik heb er heel veel vertrouwen in. Ik denk absoluut dat een overweldigende meerderheid van de leden mij steunt. Het bestuur van Forum denkt er nu over na om het lidmaatschap van Baudet af te pakken. Het aantal positieve coronatests ligt toch weer rond de 5000. Gisteren waren het er even duizend minder. Maar vandaag schiet het dus toch weer de hoogte in. In het ziekenhuis liggen wel minder coronapatiënten. 1839 nu. Er moet een APK komen voor grote gebouwen. Dat vindt de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Ons rapport laat zien dat er in de afgelopen 20 jaar zo'n 60 instortingen zijn geweest. Uh, dus de aanname, elk gebouw is gewoon veilig, uh, er zal hier nooit iets instorten. Het uh, blijkt niet waar te zijn. Nee, want eenmaal gebouwd wordt de boel niet meer gecheckt. In de afgelopen 20 jaar was het dus bij zeker 60 gebouwen onveilig. Bijvoorbeeld bij het AZ-stadion in Alkmaar. Daar stortte een deel van het dak in. En de rechter heeft uitspraak gedaan in een rechtszaak tussen Bassi en Adriaan en de baron. De grote winnaar, ik, de baron, de grote verliezers, Bassi en Adriaan. De baron en nog een paar acteurs eisten geld voor de verkoop van alle dvd's en videobanden van de series waarin ze acteerden. De rechter zegt nu dat ze 15.000 euro moeten krijgen... En het weer nog. De bewolking neemt toe. Komende nacht gaat het vooral in het westen af en toe licht regenen. Morgen in het zuidoosten droog met wat zon. Op andere plekken is het grijs met soms regen. Het wordt dan een graad of 10. Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht... voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service...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 Met alle, alle uisten wil ik jou. Ja. Ik vraag af zin te glazen, heel gelukkig kerstfeest Ik vraag af zin te glazen, vrede overal. En een mooi I still have love Let me be the one, girl. Love me for a reason. Let me... FM Tentasioon Tu cuerpo mami es pura tentación, Yeah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 middag de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het partijbestuur van Forum voor Democratie dreigt Thierry Baudet te roeieren. Volgens drie van de vijf bestuursleden is het niet toegestaan dat Baudet leiderschapsverkiezingen gaat houden. De partij wordt zo ernstig in diskrediet gebracht, zeggen de bestuurders. Volgens oud-staatssecretaris Snel was het op de afdeling toeslagen bij de Belastingdienst een enorme bende. Stukken over kinderopvangtoeslag waren bijna niet te vinden, zei Snel tegen de onderzoekscommissie. Volksgezondheid heeft plannen voor een speciale app voor de coronatest. De app kan onder meer worden gebruikt om een test te boeken. Maar kan ook worden gebruikt om te kunnen bewijzen dat je negatief bent getest. En het weer. Vannacht wat regen. Ook morgen wat regen. In het Zuidoosten droog en het wordt maximaal 10 graden.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 of the mind, it can't control you huh. It's too to comfort, Whoa.